De Verenigde Staten hebben Hongkong gevraagd om de uitlevering van Snowden. Hij onthulde dat de inlichtingendiensten op grote schaal telefoon- en internetverkeer afluisteren. Daarna vluchtte hij naar Hongkong. Maar het is niet bekend of hij daar nu nog is. Volgens het Witte Huis zou Hongkong de relatie met de VS bemoeilijken als Snowden niet binnen afzienbare tijd wordt uitgeleverd. Sommige politici in Hongkong hebben hun steun uitgesproken voor de klokkenluider.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 Gastland Brazilië is nu als eerste in de groep geëindigd. In dezelfde groep won Mexico met 2-1 van Japan. Die twee landen waren al uitgeschakeld. Het weer. Vandaag geregeld buien. Met vooral vanmiddag kansen op onweer. En plaatselijk kan veel regen vallen. Verder schijnt af en toe de zon en dat wordt zo'n 16 graden. Ook morgen nog buien. De dagen daarna wordt het droger. Dit was het NOS Journaal.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 Zittend in de lengterichting van de boomtak... zodat er onverhoopt geen pootje of een vleugeltje uitsteekt... is hij zelfs voor ervaren vogelaars verrekt al lastig te ontdekken. Maar wie dit ratelende geluid op een warme zomeravond hoort... hoeft niet te twijfelen. Het is de zang van de nachtzwaluw. Het lijkt wel een soort apparaat wat het niet helemaal lekker doet... Maar het is dus de nachtzwaluw. Hij doet zijn naam wel en geen eer aan. Het is een nachtdier, maar geen familie van de zwaluw of gierzwaluw. De meeste nachtzwaluwen zijn ongeveer 25 centimeter lang... met grijsbruine vlekken die dus een perfect camouflageverenkleedje vormen. Alleen de oogjes van deze vogel, die trouwens op de rode lijst staat... Die zijn opvallend eh, ja, zwart. Het zijn van die zwarte kraaltjes. En vandaar dat hij die hard dichtknijpt als er een vijand nadert. Dit is ook een nachtzwaluw, maar dit is specifiek de roep van het mannetje. Alleen te horen als de nachtzwaluwen rondvliegen. Volgens Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek gebruiken de vogels dit geluid om elkaar te begroeten in de nacht. Een beetje, ja, een beetje zoals naar elkaar toeterende vrachtwagenchauffeurs op de snelweg. Een nachtzwaluw zien zitten is dus verrekte lastig. Maar je hoeft er niet per definitie de heidevelden en bosranden voor af te struinen. Want soms, heel soms, vergist hij zich nog wel eens... en landt hij in een willekeurige achtertuin, met name in het westen van het land. En daar zit hij dan, op de rugleuning van een tuinbankje... in de lengterichting uiteraard, en zijn oogjes stevig dicht. Goedemorgen. Nou, ondanks het uh, feit dat collega Menno een weekje vakantie heeft, wordt het uh, vanochtend toch een, uh, ja, ik mag wel zeggen, een beetje een oude jongens krentenbrood uitzending, maar wel een heel erg lekkere. Niet alleen Midas Dekkers uh, is zometeen te horen, hij gaat de column doen, ook Govert Schilling komt langs. En studiogast Twan Timmermans valt dan weer niet onder de oude jongens... maar uh, wel over uh, het oude krentenbrood gaat hij. Uh, want wanneer is voedsel nou echt niet meer te eten? Wat zeggen nou die data op verpakkingen, he? tenminste houdbaar tot? En wist u dat we ongeveer een derde van al het voedsel in de wereld weggooien... Nou, onderzoeker Timmermans houdt zich al jaren bezig met voedselverspilling. Hij komt er zo meteen over praten. Ondertussen zie ik de mensen die hier op excursie zijn in het Nadermeer... volledig verregend terugwandelen richting uh, Stadzicht hier. Nou, die gaan zo meteen ongetwijfeld helemaal lekker nat geworden aan de koffie. Ik ben Janine Abring. Tot 10 uur is dit Vanuit het Nadermeer. Vroege vogels. Het eerste deel, het Allegro uit de symfonie nummer vijf in Besgroot van Wolfgang Amadeus Mozart. Meer dan honderd jaar geleden waren er al rietsnijders hier in het Nademeer. Zij hebben het meer gemaakt tot wat het nu is, want zonder hun werk zou het gebied allang volledig zijn verwilderd. Eén van die rietsnijders is Jan de Vries, 81 jaar oud inmiddels. Samen met de 10 à 15 collega's trotseerden die winter na winter, kou en regen om zijn werk te doen. Tegenwoordig heeft het Nademeer er nog maar eentje, Wouter Slors. Janet Parremor gaat met Jan de Vries terug naar zijn werkplek van vroeger om herinneringen op te halen. Om nog één keer een tochtje te maken op het Nademeer. En om riet te snijden natuurlijk, zoals hij dat vroeger deed. Hier liep nog een pad naar de visserij en daar ging bij wijze van spreken ook de bakker en de slager overheen en over het werk. Hier reed je zo over het werk. He. Over welke tijd heb je het nou, Jan? Nou ja, dat is 1946, uh, 50. 1946 begon je hier? Ja, als tot 1971. Huh? Kun je het droog houden? Oké, okay, nou, enorme riet dit. Ja, ja. Had je die vroeger ook al zo? Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja ik zeg, ze het hier helemaal vol. En het is goed, riet, want dat is het. <laughs> als ik riet wil stegen, knijp ik er altijd in.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 Nou, dan ja. stonden er wel, wel, wel zes van die schelfjes misschien achter elkaar. Wel meer misschien, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus het is nu allemaal veldriet ook geworden, allemaal een ja, beetje ja, ja. korter en fijner. En, en nou heb je uh, ja. zelfbinders. En, uh, ja. en, uh, ja. Zelfbinder is alweer ouderwets. Ja, ja, ja. Je hebt ja. nou uh, uh, rupsvoertuigen. Nee, maar die oude gereedschappen heb je nog wel, water. Ze slingeren nog in de schuur. Oh, ik heb uh, ook nog een rietoort bij mijn uh, huisje aan het hekken hangen. Ik heb een klein uh, afdakkie en daar haakt hij nog onder. Oké. Okay. Ja.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 Als je ook nou zo mooi vindt, dat je met een kijker op je buik loopt. Ja, nou dat ja. Dat zegt eigenlijk, eigenlijk genoeg, hè? N -n nou, dat denk ik. Ja. <laughs> ik ja. denk, we gaan nog wat meer op, ik, had ik begrepen. En uh, ja, dan moet je de kijker bij hebben. Zo is dat. Nou, dat gaan we straks doen. Maar we gaan even, <laughs> eerst even naar de schuren, hè, Wouter? Ja. Oh, hé. Hey. Kijk, Dat, dat wat is nou leuk. Dit. Ja, dat zijn er minder. Kijk, dat zijn nou vingers, deze. Wordt die hier, wordt dat mis? En dan gaat dit heen en weer. Als ja. dus je vingers komt... weer en... half had ik het te zien. Ja. Oh ja, ja. ja. Oh, dat zit inderdaad. Dan komt het riet komt er zo tussen. Aha. En dan wordt het afgesneden. Handig, hè, zo'n apparaat. Ja. Maar dat Makkelijker als met de noord. Het lijkt is een... wel een, een korte zeis. Nou ja, dat zou ik kind noemen. Wij noemen het een rietnoord, jullie ook, denk ja. ik. Ja. Hm? Wat dat noord betekent, snap ik ook niet. Nee. En deze is wel zo lang geweest, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Dit, dit is een heel... Ja, ja, kijk, want dat liep tot hier. Ja. Zo breed was die. Ja. Ja. Kijk. Oh, het is misschien wel een oude Seys. Het nou, is een heel oude, ja. Ja. dus dat is helemaal weggesleten. Want als je de positie gesneden hebt, dan wordt die ook bot natuurlijk. En dan moet je het met de steen aanzetten. Ja. En met ruigt, uh -huh. waar we het ook over hebben, ja, raart, dat ja. gaat weer anders. Ja. Dus dat is uh, riet met gras en lissen ja. En dat sloopt ze zo. Ja. Een baantje. En ja. hij, hij, dat de, ja, de deed, weet ik veel, anderhalve meter. Ja. En dat haalde hij dan weer terug. En als het uh, niet genoeg was, dan deed hij dat weer. Mm -hmm. Totdat het genoeg was voor een bos. Ja. Je stond de hele weg met je neus op de grond. Ja. Zeker weten. Nou, we gaan het zo even uitproberen. Maar dan had je dus dat riet uh, gesneden en verzameld. Uh, gebruikte je nog meer gereedschap? Nee, handen. Wilgeteen. Wilgeteen om wat op te binden. Dat doen ze tegenwoordig ook niet meer. Ze doen het nou met een touwtje. Ja. En dat wordt zo En die worden ook weer gesorteerd. Ja. Kleine teentjes, grote teentjes. Ja. Voor de 18 duimers had je te tenen die zo lang waren ongeveer. 18 duimers. Dat is een Rietbos voor op het dak. En dat is 46 centimeter omtrek. Ja. Ja, ik doe het niet, ik doe 55. Wij binden hier oh. 55, dat is Hollands. Die heet de, de... Dat. dat deden ze toen voor tweede soort riet. Okay. Grof voor, voor de scheur, ja. voor bij een boer of zo. Ja. Dat deden ze 55. Ja. Maar dat heb ik eigenlijk nooit gebonden. Gaat dat met de stramme knietjes, Jan? Ja. <laughs> ja. Nee, we gaan even het water op, hè? Even ja. naar een bosje riet. Kijken of het nog lukt. Zo, wel. Ja. En dit is, dit is het spookgat, denk ik. Hè? Ja. Spookgat? Ja. En waarom heet dat zo? Omdat het toen kon spoken. Dan moesten ze met die schuiten moesten ze hier langs en dus dan de storm daar vandaan kwam. Ze zijn wel eens op de, op de dijk hier geslagen. Ah, of aan de andere kant. Vandaar, denk ik, de naam. Maar dat weet ik niet zeker, want dat Spook, is hè? al heel oud, de naam. Maar ik denk dat dat de, de oorzaak is. Ja.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 Oh. <laughs> nou, kijk, de jas gaat uit. De mouwen worden opgestroomd. Hij is dan niet verleerd, hè? Nee, nee. Volgens mij doet hij het veel vlotter dan ik. Zo, hoe voelt dat, Jan? Als van oud. Echt waar? <laughs> Ja, dat gaat best goed hè. Hij luistert helemaal niet meer naar me jongen. Hij gaat gewoon door. Jan, we gaan even koffie drinken. We komen zo terug. Dan mag ik twee botjes. Teta, op de piano was dit, speelde de kanon uit de Simorso van de Poolse pianocomponist Moritz Moskowski. Uh, goed nieuws deze week rondom dierenwelzijn. Staatssecretaris Dijksma presenteerde woensdag de lang verwachte positief lijst. De lijst van zoogdieren die als huisdier mogen worden gehouden. En waarmee gefokt en gehandeld mag worden. Bij het opstellen van de lijst heeft de Wageningen Universiteit... niet alleen gekeken naar dierenwelzijn, maar ook naar wat de effecten zijn als dieren eventueel ontsnappen. Denk bijvoorbeeld aan die, die grijze eekhoornen in Engeland... die de inheemse rode eekhoorn verdrongen heeft. Die staat dus niet op de positieflijst. Grote opluchting bij Stichting AAP. Waar niet als huisdier te handhaven beesten als wasberen, wasbeerhonden, en weet ik wat voor andere dieren terechtkomen. Directeur David van Gennep heeft woensdag de champagnekurker laten knallen. We hebben een ijsje getrakteerd omdat het erg warm was en, uh, en benauwd en we vonden dat dan toepasselijker voor dit moment. Maar dit is wel een enorme uh, uh, opluchting. Kijk, die gezondheid en welzijn zet voor dieren waar dat verbod eigenlijk al in aangekondigd staat of de positieflijst eigenlijk aangekondigd is. Ja, die is in 1992 door de Tweede Kamer aangenomen. Dat je dan nog 21 jaar nodig hebt om in te vullen met snallen, dat is natuurlijk toch bijzonder. Hij is er nu, de positieflijst. Dat betekent de lijst van dieren die gehouden mogen worden... naast de gezelschapsdieren en de landbouwhuisdieren, zullen we zeggen. Die positieflijst, dat is een hele korte lijst. Ja, dat is een lekker kort lijstje geworden, hè? Ja, ja, het zijn maar zes dieren eigenlijk. En 33 dieren die dan onder bepaalde condities gehouden kunnen worden. Dus er zijn zes dieren waarvan eigenlijk de systematiek... die door de Wageningen Universiteit ontwikkeld is... die systematiek zegt, nou, deze dieren, daar kun je van veronderstellen... dat die in de huiskamer ja, een goed leven hebben. Zo'n voorbeeld? Nou, de, bijvoorbeeld de Sinaï-stekelmuis blijkt een diersoort te zijn die gewoon prima te houden is. Maar bijvoorbeeld de wezelkavia, die kwam er ook door. En uh, er was een, een woelmuis, de mediterrane woelmuis, die het ook redde. Nou, dan zijn er 33 diersoorten waarvan je kunt zeggen, nou ja, als je een hele kundige houder hebt, nou, wie weet komt dat dan wel goed. Er zijn in de wereld meer dan 5000 zoogdiersoorten. Van die 5000 zoogdiersoorten zijn er nu in totaal. 39 die op de een of andere manier gehouden kunnen worden. Alle diersoorten die je hier nu ziet, straks dus gewoon niet meer. Al die diersoorten... De wasbeerhonden, de wasberen die verderop zitten? Afgelopen, afgelopen overuit. Ze staan niet op de positieflijst, dus ze mogen niet gehouden worden. Dus wat je in de media nu ook ziet, in de voorkant uh, zie je dan artikels staan... er komen 50 dieren op een verboden lijst. Nee, niks daarvan. Er staan 5000 soorten op een verboden lijst. Er zijn eigenlijk maar zes soorten die op de groene lijst staan en 33 soorten die dan onder voorwaarde gehouden mogen worden. Dat ja. is het hele verhaal. Meer dan een jaar geleden zijn we met Vroege Vogels een, een actie, een campagne gestart... tegen de handel in dieren op Marktplaats via internet. 33.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder een petitie... om te stoppen met die handel. Ja, bij 1 januari 2014 is dat dus ook verboden. Ja, ten aanzien van de zoogdieren althans wel. Hè, dit gaat in eerste instantie alleen over zoogdieren. En daarmee is zeg maar, het hele verhaal wat we destijds op Marktplaats uh, gezien hebben... is nog niet helemaal voorbij. Jullie, de uilen en de oehoes. De ooievaars en de, uh, de vissen en de reptielen en de amfibieën. Dat kan dus nog steeds. Maar de staatssecretaris schrijft in haar brief naar de Tweede Kamer nu... dat ze voor november 2014 ook daar een positief lijst voor wil aanbieden. Kortom, die campagne en die petitie, die hebben zin gehad. De systematiek is nu, nu niet voor eens en voor altijd vastgelegd. Die systematiek zal één keer in de drie jaar opnieuw worden. Zo, het is... Een... Dit, dit ligt niet aan uw radio. Nee, nee, nee, nee dit, is, dit, is, dit, is, dit is pure ernst. Dit is gewoon... Uh, je wijnglas zou er van, van springen bij, zoals we spreken. Dus, uh, ja, dit is een, een klauwaapje. En die uh, oestitis, of klauwaapjes... die hebben een hele hoge doordringende piep. Oh, Bij, bij, bij dit dier zie je ook heel duidelijk wat er misgaat in de huiskamer. Dier, dit dier komt uit de huiskamer en ten eerste zie je dat zijn staart gehalveerd is. Zo'n dier gaat urineren, uh, uh, wordt niet vaak genoeg, het kootje wordt niet vaak genoeg schoongemaakt... en dan zie je dat zo'n staart gaat smetten. Uh, je ziet ook dat hij veel minder makkelijk beweegt. Het zijn dieren die direct zonlicht nodig hebben... maar tegelijkertijd hebben ze hoge temperaturen nodig. Stop je ze in een woonkamer, dan krijgen ze te weinig daglicht. Zet je ze buiten, dan hebben ze het koud. Dus dat betekent dat je altijd ontzettend veel moeite hebt... om die dieren de juiste omstandigheden te bieden. Ultraviolet licht, ja, dat hebben ze nodig. Maar tegen de kou kunnen ze weer niet. Dus op een dag als vandaag kunnen ze naar buiten. En dan hebben ze UV-licht. Ja, hoe ga je het in de huiskamer nou regelen? Maar hey? van weer die, Van die witte pluimen en, uh, ja, op de plek waar je de oren verwacht? Ja, daar, dat is ook de, daar komt hun naam ook vandaan. penseelaapje. Het zijn dieren die uit Zuid-Amerika komen... en uh, in familiegroepjes uh, in de bomen leven en uh, een heel duidelijk territorium hebben. En die boom die wordt dan dus helemaal gemarkeerd met urinesporen. En dat doen ze hier natuurlijk ook. En dat is ook de reden waarom het hier zo penetrant ruikt. Ja. Omdat ze voortdurend hun urine langs, uh, langs het gaas laten lopen. Ruim 5000 dieren dus... waar nu echt officieel vanaf 1 januari niet meer in gehandeld mag worden. Ja, ongelooflijk. Hè? Er zijn totaal uh, in de wereld vijf, vijf en en het overgrote merendeel daarvan hoeft dus niet meer in de huiskamer een vreselijk leven te leiden. zal niet meer via marktplaats verkocht worden. Niet meer bij particulieren thuis. Nou, een ontzettend grote stap vooruit. Ja, geen urinesporen meer op de banken in de Nederlandse huiskamers. Directeur David van Genip was dit van Stichting AAP. Het is tijd voor nieuws en ster. En nieuws wordt gelezen door Renate Evers.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 De verstikkende rook is afkomstig van het Indonesische eiland Sumatra. Daar branden plantagehouders grote stukken oerwoud plat. Ook miljoenen stad Singapore heeft last van de rook. Er was dagenlang minder dan 50 meter zicht en inwoners en toeristen droegen mondkapjes. De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft grote hoeveelheden sms'jes onderschept in China. Klokkenluider Edward Snowden heeft dat gezegd tegen de Engelstalige krant South China Morning Post.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 Precies, drie minuten over half negen is het hoog voor onze columnist. Uh, volgende week zondag vieren we ons 35-jarig jubileum. En daarom uh, deze hele maand, uh, ja, hele maand juni golden oldies in onze uitzending. Er is er net ook nog eentje tegenover mij komen zitten. Jij stond nog niet. Zo uit. oud ben ik nog niet hoor. <laughs> Jij bent zometeen aan de beurt. Vorige week zat hier trouwens, Andrea van Pol. Ik moest heel hard lachen, want haar hondje blafte door de uitzending heen. En daarom als tegenwicht vanochtend een notoire honde er als columnist. Marjoleine de Vos. Midas Stekkers. Ja, Midas. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben altijd nog een beetje starstruck... als uh, Midas bij ons op de redactie verschijnt. Ik moet me dan echt inhouden om niet meteen te twitteren of te facebooken... dat de Midas Dekkers uh, bij mijn bureautje staat. Uh, ik zou dat trouwens probleemloos kunnen doen, hoor. Want uh, de dag dat Midas zich op Twitter op, of op uh, Facebook uh, laat zien... Nou ja, dan uh, vallen Pasen en Pinkster op één dag en vriest de hel dicht, denk ik. Sterker nog, ik kan u verzekeren dat de column die u nu gaat horen is getypt op een typmachine. en een foto van die column wordt dan zometeen bij ons op de website gezet. Luistert u naar Midas Dekkers. Het Joodse dier. Bestaan er Joodse dieren? Dat wilde het Joods museum wel eens van me weten. Ik wist het niet. Als gooi moet je oppassen met zulke vragen. Voor je het weet heb je een fout grap gemaakt. De baas van het museum wist het zelf ook niet. Als jongetje had hij in de dierentuin wel eens gemeend... een Joodse ooievaar te zien, vertelde hij, maar dat bleek een pelikaan. Ik lachte beleefd. Katholieke dieren kende ik wel, zei ik, dankzij Gerard van het Reven. In een brief van Rudy Kousbroek had hij laten weten... dat de papegaai katholiek was, als enige dier naast de mens... dat A.V. kon zeggen, het eerste woord van het misschien wel belangrijkste gebed... Katholieke raven zeiden kras om de zondaars te manen. Meer dan dat ene woord kras konden de vogels niet uitspreken, maar een goed verstaander begreep de verwijzing naar de Bijbelse vermaning heus wel: Hodimii, kras tibi, heden ik, morgen gij. Eigenlijk mochten van Gerard alle Rooms-katholieke dieren van goed gedrag, mits ze niet te groot zijn, naar de hemel, waar ze allemaal prachtige kleertjes zouden krijgen die hun heel mooi passen. Maar hoe zit het dan met de bitvalk en de bitspringhaan? Die hangen eerbiedig aan de hemel of vouwen vroomde handjes. Maar dat is slechts schijn. In plaats van aan God denken zij aan prooi. Geloven doen ze niet, zei ik, maar katholiek zijn ze dus wel. Nu lachte de museumbaas. Opeens schoot me een joods dier te binnen, uit een oude Poesenkrant, uit de tijd dat Jan Jaap nog leefde. Jan Jaap was de poes van de Poesenkrantendirecteur. Op 28 augustus 1978 haalde hij de voorpagina onder de kop Jan Jaap Jood. Jan Jaap heeft een echt Joods gezicht, meldde het vakblad voor verliene merkwaardigheden. Vooral als hij lacht. Als bewijs werd aangevoerd dat Jan Jaap een beetje op Ed van Tijn leek. Dat had Lisette Lewin gezegd, die in mensenkranten schreef en er zelf een was. Uit dezelfde tijd herinner ik me een onder onsje van Johannes van Dam... de eetkundige en uitgever Max Metz... op een Amsterdamse terras achter een schaal oesters... met volle mond discussierend over de vraag... of oesters wel gekloven hoefjes hadden. Maar van hoefjes kliefend word je rein, niet joods... en dan moet je nog herkouwen ook... wat me voor een oester een hele opgave lijkt, zo zonder tanden. Was Jan Jaap dan echt het enige Joodse dier van Nederland? Toen de tijd wellicht. Nu allang niet meer. Het stikt hier inmiddels van de Joodse dieren. Ganzen. Ganzen worden vergast. Met honderdduizenden. In de tijd van Jan Jaap werden ze nog verwelkomd. Nu kunnen ze voor ons part aan het gras. Is een dier Joods omdat het vergast wordt? Niet per se. Mag je het vergassen van mensen vergelijken met dat van dieren? Velen vinden van niet. Maar er is een opvallende overeenkomst. Veel Joden werden afgevoerd onder toezicht van de Joodse raad, die door haar medewerking aan de machthebbers hoopte vele Joden te redden. Die hoop bleek jammerlijk vergeefs. Nu worden veel ganzen afgeslacht onder toeziend oog van de vogelbescherming die hoopt met het vergassen van honderdduizenden ganzen... honderdduizenden ganzen te redden. Tel uit je winst. Je zult maar gans zijn. Maar wat je er ook van vindt, één ding staat vast. Een club die met het vergassen van honderdduizenden vogels instemt... verdient de naam Vogelbescherming niet. Daar moeten we iets anders op verzinnen. Wat dacht u van? De Vogelraad? Het eerste deel, het presto. Was dit van de Duitse communist Frans-Ignas Beck. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Vrijdagochtend om vier minuten over zeven stond de zon precies op boven de kreeftskeerkring. En dat betekent het begin van de zomer. Aan het weer uh, ja, kunnen we dat nog niet alle dagen merken dat het zomer is... maar in de natuur gelukkig wel. De vogelzang wordt nu snel minder. De eerste golf vlinders is uitgestorven. En de tweede is nog niet op gang gekomen. Dus wat dieren betreft is het begin van de zomer altijd een beetje stilletjes. Maar gelukkig, bloeiende planten maken veel goed ook bij de Natuurkalender. Luister naar een samenvatting van de meldingen op onze Venolijn. Dit is de heer Buis met Breaking News uit Nijmegen. Maandagavond staat de eerste Oost-Indische kerst in bloei. Goedemorgen, het Jeanette Essink uit Koekongen. Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen, want het is een explosie. De eerste bloei van de Bos-Andoren, het jacobs -Kruis -Kruis. En leuke insecten vond ik deze week de prachtwapenvlieg, de, de spartelkever, de eerste korte smalboktorf, de ratelaar bloeit volop. En ik zag het eerste flasbekje in bloei. maar alle remblers. Het is overweldigend, die hoeveelheid kleine roosjes en de geur die ze verspreiden, dat samen met de klimhortensia. En mijn tuin geurt aan alle kanten, het is echt verrukkelijk. Met Bertus van der Kolk van de IVN-tuin in Reden. In de hoek met giftige planten bloeit nu de doornappel, Atropa belladonna. En de Duitse pijp, Aristolachia. Goedemorgen, u spreekt met Maria Lodewijk in Burgaansteden. Ik zie in de duinen lopend zie de vogelkers gaan bloeien. Een eerste voorzichtige duinroos en de vlier begint. Mooi om te zien. Met verraad van Willy in de beeld... Ik denk dat de crisis ook voordelen heeft. Want ik zie dat de bermen hier minder radicaal gemaaid worden. Zo zag ik hier veel grasklokjes, echte koekersbloem, knoopkruid, muurpeper en valerian. Prachtig. Goedemiddag spreek met Leni Kaspers uit Hoofddorp. Toenmiddag om twee uur zag ik in onze achtertuin een apart iets. Het was blauw-zwart met aparte vleugels opgezocht op het internet. Het bleek de blauw-zwarte te zijn. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstein ter Weer en Wassenaar. Uh, wat mij de afgelopen week het meest opviel, de vlinderdiep. geteld één koolwitje zag ik op ter Weer... De eerstelingen van weken geleden, uh, citroenvlinder, kleine vossen... en nog een paar uh, overwinteraars, uh, geven toch hoop op een tweede generatie vlinders. En die mag je volgens mij weer gewoon eerstelingen noemen. Ik uh, nomineer hem voor het woord van 2013, de vlinderdip. Voor iedereen uh, die ook wat wil doorgeven op onze veenlijn, noem ik het nummer nog maar eens een keer. 035-6711-338. Thank you. Het vierde deel. Het vivace assai uit de octetpartita in S-groot... van de Oostenrijkse componist Johan Hummel. Met uh, enige regelmaat duiken er in vroege vogels van die uh, ja, oude, vertrouwde stemmen op. Net hoorden we Midas Dekkers al met zijn column. Ik denk dat we veel boze brieven gaan krijgen daarover. En uh, nu is uh, in stadzicht hier aangeschoven een andere oude bekende. Goedemorgen, Govert Schilling. Hoi, nog meer boze brieven. Nog meer nou, nou, over boze brief. Je hebt een spiekbriefje voor je liggen. Dat heb ik nog nooit gezien. Nee, dat hoek eigenlijk nooit. Maar er staat nee. een getal op van zes cijfers. En ik durf niet zeker te weten dat ik dat uit mijn hoofd weet. Wat, wat is het getal van zes het getal cijfers? Het is 356.989. En dat slaat op? En dat slaat op de afstand tussen de aarde en de maan over iets minder dan vijf uur. Want over uh, om... Nou ga ik weer een keer spieken. Om 11 uh, minuten over 1... Ja, vannacht? Uh, nee, van, oh, uh, vanmiddag. 11 uh, minuten over 1 is de afstand tussen de aarde en de maan... het kleinst oh, zo, van dit ja. hele jaar. Mm -hmm. En zelfs het kleinst sinds een aantal jaren. En uh, dus die 356.989... Kijk, ik weet het <laughs> uit mijn hoofd. Uh, dat is uh, uh, over een paar uur die uh, hele uh, kleine afstand. Er staat een maan veel dichterbij dan gemiddeld. En dat betekent dat we rond deze tijd een hele mooie, grote maan aan de hemel zien. Want iets wat dichterbij staat, dat zie je groter. Want dat is het fenomeen waar we het even over gaan hebben. De, de zogenoemde supermaan. Ja, supermaan is een natuurlijk een beetje overdreven term. Komt ook uit het, het Amerikaanse. De supermoon, dat hebben ze een paar jaar geleden bedacht. Maar het klinkt prachtig. En uh, dat geeft aan dat die maan extra groot is... en vooral extra helder. Rond volle maan. En uh, ja, dat gaan we dus, uh, hebben we gisteravond al kunnen zien. Ja, want ik zag op Twitter al heel veel foto's. Met name trouwens ook uit de van mensen die die supermaan al gefotografeerd ja. hadden. Ja, want je moet je voorstellen, die, die afstand tot de maan... die varieert dus een beetje. Het is niet altijd gelijk. Dat schommelt een heel klein beetje heen en weer. Dus dat is natuurlijk niet om elf minuten over één... meteen plotseling heel erg groot. Dat nee. gaat geleidelijk. Dus ja, dan snap je dat de dag daarvoor en de dag daarna... is die maan ook behoorlijk groot. Maar vandaag is het ook volle maan. Die volle maan die is officieel om twee minuten over half twee. Ja, sterrenkundigen kunnen dat allemaal heel nauwkeurig... Uh, Aangeven. Dus dat betekent dat afgelopen nacht en de komende nacht is die maan ook helemaal vol verlicht. En die combinatie, een vol verlichte maan, terwijl die heel erg dichtbij staat, dat is uh, die benaming supermaan. Dus hier hebben we eigenlijk twee nachten achter elkaar. Ja, en uh, um, dan, wat ik ook heb begrepen is als die maan zo dicht bij de aarde staat, dan uh, is die 7% groter 15% helderder, dat soort ja, dat is een beetje grappig. Want uh, uh, kijk, als die maan dichterbij staat, dan is hij natuurlijk groter. Dat geldt voor alles. Als jij iets ja, het in de verte ziet. Ja, is gewoon perspectief. Als je iets in de verte ziet, is het klein. Komt er twee keer zo dichtbij, is het twee keer zo groot. Komt die maan 7% dichterbij dan gemiddeld, dan zien we hem dus ook in middenlijn 7% groter. Ja. Maar daar is iets geks mee. Want je zou denken: goh, 7%, dat is bijna 10% erbij, dat moet je toch wel zien. Het rare is dat je dat van die maan nergens mee kunt vergelijken. Want je hebt niet de gemiddelde maan ernaast staan. Snap je? Je kunt het nergens tegen afzetten. Je hebt geen referentie. Je hebt geen referentie. Dus dat grote verschil dat valt eigenlijk helemaal niet zo erg op. Want ja, je weet toch niet hoe groot die gemiddeld is. Je, je kunt het nergens mee vergelijken. Maar het helderheidsverschil dat is veel groter. En dat komt omdat het helder, de helderheid van de maan... heeft met het oppervlak te maken... waarmee we de maan in de hemel zien. En als iets 7% groter wordt in middellijn, wordt het 15, 16% groter in oppervlakte. Dus er is veel meer licht. En de, de maan is dus veel helderder dan normaal, uh, helderder dan een gemiddelde volle maan. En dat is eigenlijk wel goed te zien. En ja. Zeker als zo'n supermaan in de winter plaatsvindt... wanneer de volle maan hoog aan de hemel staat... Ja, dan merk je echt dat die oogverblindend fel is. En nu hebben we de supermaan... Supermaan in zomer met de volle maan heel laag aan de horizon. En dan valt dat misschien iets minder op. Maar ik vond het eh, gisteravond ook echt een opmerkelijk felle maan... die zo'n beetje tussen die wolken doorschemerde. Dus ik hoop dat de wolken vandaag nog een beetje... Uh... Ja, want qua weer is het niet heel erg maanvriendelijk, uh, volgens nee, mij. het is een uh, maandipje. Een <hijntje> maandipje, inderdaad. Linderdip hebben we de maandip. Uh, maar uh, hoe, uh, en hoe vaak zien we dan zo'n supermaan? Ja, dat ligt er aan wat je eronder verstaat. Uh, kijk, elke, elke maand schommelt die afstand van de maan een, klein, klein, een beetje... tussen kleiner dan gemiddeld en groter dan gemiddeld. Dat komt omdat de maan geen precieze cirkelbeweging maakt. Dat dachten de mensen vroeger. Hè? Alles draaide in cirkels, dat dachten de Grieken al. Maar we weten sinds Johannes Kepler, een paar honderd jaar geleden... dat hemellichamen in het heelal een soort uitgerekte ellipsbaan beschrijven. Dus ook die maan om de aarde, die heeft elke omloop... heeft hij één keer dat hij uh, zijn dichtste punt bij de aarde bereikt... en één keer in die omloop zijn verste punt. Ja. Maar wanneer dat samenvalt met volle... Dat is natuurlijk niet elke keer. En dat samenvallen van die kleinste afstand met volle maan... dat gebeurt gemiddeld een paar keer per jaar. Dat dat één, twee keer per jaar, zoiets. En één daarvan is elk jaar natuurlijk altijd het record. En dat hebben we nu. Dus het is wel echt een super, super maan. Voor elk jaar, voor elk kalenderjaar kun je aangeven wat is dat jaar... Uh, de, de grootste volle maan in de hemel. En die noemen we de supermaan van dat jaar. Dus volgend jaar is er gewoon weer een. Ik weet uit mijn hoofd niet wanneer. Uh, maar uh, zelfs die kleinste afstand... die is niet altijd precies gelijk. Dus het ene jaar is de kleinste afstand... die de maan in dat jaar bereikt... die is net wat kleiner, net wat groter net dan wat kleiner dan, anders. dan de en, afstand die je daar op je Precies, riepje. dus daar zit ook nog wel wat variatie in. Ja, ja dat zijn allemaal bijzondere dingen. En dan, dan moeten we ook ons ook nog realiseren... dat de gemiddelde afstand tot de maan... Kijk, die kleinste afstand van straks die is 356.989. Gemiddeld staat de maan op 384.000 kilometer afstand. Dus dat is een stuk verder weg. Maar die gemiddelde afstand die neemt in de loop van de hele lange tijd neemt die steeds langzaam maar zeker toe. Want de maan drijft een beetje weg van de aarde. Oh ja. Dus als we over 100.000 jaar of over een paar miljoen jaar nog een keer hier Dit zitten... Dit interview weer doen. Dan, uh, zitten we, uh, dan hebben we misschien wel weer een supermaan, maar dan is die nu zo groot als nu. Dan staat de maan verder weg. Dan staat hij sowieso ja. verder weg. Ja. Hoe komt het dan dat die van ons heeft allemaal met de aantrekkingskrachten en de getijdenkrachten te maken. We weten dat de maan die veroorzaakt eb en vloed in de zee en de oceanen oceaan op aarde... komt door de getijdenwerking uh, van de maan. Maar doordat de aarde onder die maan doordraait... de aarde draait zelf om zijn, om zijn eigen as, die draait rond... worden die vloedbergen als het ware over de aarde getrokken. De maan die trekt ze naar onder zich. En dat geeft een soort remmende invloed. De aarde gaat daardoor steeds langzamer draaien... Dus over een tijdje hebben we ook allemaal veel langere dagen. Lekker kunnen we meer doen op één dag. Uh, maar terwijl de maar aarde wat met langzaam... over een tijdje, dat, ja, dat is jouw Dat is jou, maar gaan we natuurlijk helemaal nooit tijdje, nee. meewerken. Dat, dat duurt echt uh, miljoenen jaren voordat je daar iets van kunt, uh, kunt meten als mens. Maar uh, uh, dat trager drijvende aarde... Ja, die, uh, dat, dat is allemaal met elkaar in, in wisselwerking en uitwisseling. Dus dat betekent automatisch dat de maan dan wat verder weg moet uh, gaan staan. Dus de, de hele totale hoeveelheid energie in dat hele systeem, die moet gelijk blijven. Gaat de aarde trager draaien, dan moet de maan op een grotere afstand. Gaat vanzelf. Om, de, om dan die, die werking constant te kunnen houden, dat ja, is het idee. Ja. Dus de aarde draait langzamer, dus moet de maan... Het maand... gevolg daarvan is dat de maan wat verder weg is, ja. Maar daar hoeven we ons geen zorgen over te Ik maken. Ik zou me er geen zorgen over maken. Nee, als hij dichterbij komt, dan. We ons zorgen <laughs> maken. Ja, maar er staan er uh, bestaan verschillende theorieën over het ontstaan van de maan, toch? Nou, dat heeft hier wel mee te maken, want we merken nu dat de Maan dus steeds op een steeds grotere afstand staat. En dan is het niet zo uh, ingewikkeld om te bedenken dat hij vroeger dichterbij stond. Mm -hmm. Dus als wij tientallen miljoenen, honderden miljoenen, misschien zelfs een paar miljard jaar terugrekenen in de tijd. toen de Aarde net was ontstaan. Want de, de Aarde en de Maan en de Zon zijn ongeveer 4,5 miljard jaar oud. Dus toen die hemellichamen net waren ontstaan, stond die Maan heel dichtbij. ...draaide de aarde... Toen hadden we, uh, we pas een supermaan. Toen hadden we een supermaan, precies. Toen hadden we heel sterk eb en vloed. Toen draaide de aarde ook veel sneller om zijn as. Het was een veel gewelddadigere periode. En dat gegeven dat de maan lang geleden veel dichterbij stond... ...dat heeft mensen ook op het idee gebracht van... Ja, ...waar komt die maan eigenlijk vandaan? Hoe is ja. die ontstaan? Nou, er is onderzoek naar gedaan. Je kunt uh, het maangesteente bekijken... Apollo-astronauten hebben natuurlijk in de tijd van die ruimtereizen, uh, eind jaren 60, begin jaren 70... ...nog voordat Vroege Vogels uh, van start ging... <laughs> dat is heel hebben, lang geleden. Ja, dat is echt lang geleden. Uh, die hebben die reizen naar de, de, de ogen maan ogen. Uh, gemaakt, bodemmonsters meegenomen, die zijn allemaal onderzocht. En dan zie je dat er wel degelijk wat kleine verschillen zijn... ...maar dat in zijn algemeenheid dat het maangesteente heel veel lijkt op dat van de aarde. En toen zijn er sterrenkundigen geweest. Er was natuurlijk niemand bij, toen een paar miljard jaar geleden. Dus je kan het aan niemand vragen. Er zijn geen filmpjes en foto's van. Er uh, toen geen zijn er mensen gaan uh, nadenken en uh, rekenen. En die dachten van, we kunnen wel bedenken... Hoe, de, hoe je een maan kunt laten ontstaan die veel lijkt op gesteente van de aarde. Toen het zonnestelsel net ontstond en de aarde jong was... zweven er ook allemaal andere kleine brokstukken en hemellichamen door het zonnestelsel. Het was nog één grote chaos van rondzwevend puin... En is het idee, toen is de aarde getroffen, een inslag, door een hele grote andere protoplaneet. Misschien wel bijna zo groot als Mars. Geweldige, katastrofale botsing. En uit de brokstukken daarvan, daar zou dan later de maan zijn samengevoegd. En heb je dus een combinatie van gesteente van die andere planeet en gesteente van de aarde. En dan verklaar je daarmee heel precies de samenstelling van de maan. Nou, maar het blijft, bij het blijft... En, ja. Het blijft, blijft een beetje gist als ik jou zo hoor. Ja, want het is een paar miljard jaar geleden en je weet het niet zeker. En sterker, er zijn een heleboel mensen die zeggen van ja... Uh dan moet die botsing wel heel precies in die richting geweest zijn. Anders krijg je nooit dat resultaat. En die samenstelling moet wel heel precies... Het, het, het moet wel op een hele speciale manier zijn gebeurd. En zelfs de laatste tijd zijn er nog meer uh, bezwaren gekomen... tegen die ontstaanstheorie, ja. waarbij mensen zeggen... ja, dit en dat kunnen we er niet goed mee verklaren. Dus, ja, we weten zeker, het zeker weten doen we het nooit. We gaan vanavond kijken naar die grote supermaan met open mond naar de lucht... en hopen dat het dan iets minder bewolkt is dan nu. En mooie foto's maken. En mooie foto's maken, okay. ja. Dankjewel, hè. Jo.